Tien uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Bij nieuwe protesten in Afghanistan tegen het verbranden van een Koran... zijn zeker vier doden gevallen. Dat gebeurde in Kandahar, in het zuiden van het land. Volgens ziekenhuismedewerkers zijn de slachtoffers geslagen... en met stenen bekogeld.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Welkom bij alweer het laatste uur van deze nieuwsshow. Over een minuut of twintig is Arie Storm de sergeant boeken van dienst. Arie, wat heb je voor ons meegenomen? Ja, goedemorgen. Nou, de boekwijk is gelukkig voorbij, dus we kunnen gewoon de winkel weer instappen, zonder lastig gevallen ja. te worden met de uh, producten uit de Persische schatkamer. Nou, Ik, <tie> ik zag een hoop mensen, uh, ook werkelijk in de boekhandel, zeggen, nou, ik heb er zoveel slechts over gehoord, nee, laat me zitten, hoor. Ja. Nee, nou ja, goed, maar ik denk niet... Ze hebben, ik last ah, maar dat, de boekhandel uh, heeft een slechtere omzet Ja, gehad maar ik denk niet, al jullie ik denk niet dat dat door het geschenk is. komt, Er dus zal ook de recessie en het weer en allerlei andere factoren oh. spelen een uh, rol, neem ik aan. Uh, nou goed, uh, vanmiddag dus allemaal om die arme mensen te helpen Precies. naar die winkels, en dan dan kopen we deze boeken. Nee, Die ga ik straks bespreken. Ja. Uh, Jeroen Brouwers heeft een nieuwe grote roman af. Ja. Uh, Bittere bloemen. Nou, ik ga straks zeggen wat we daarvan ja. uh, vinden. Uh, de de Storm. Uh, ja, nou ja, ik en dan gaan jullie er doorheen. Uh. Uh. En, uh, en alle boeken hebben een beetje te maken met herinneringen. Want Jeroen Brouwers schrijft de laatste tijd boeken met oudere mannen in de hoofdrol... die terugkijken op een al dan niet geslaagd leven... Joris Verkasteren is wat jonger, maar die heeft het helaas... van een onmogelijke liefde genoteerd. Een geanonimiseerd verslag van waar gebeurde... Uh, ja, toestanden. Het zusje van de bruid heet dat. Joris Verkasten kunnen mensen eventueel kennen van het boek Lelystad. De, uh, ja, ook al zo'n reportage, dat mooi literair is opgeschreven, maar dat ook allemaal op de waarheid is gebaseerd. Nou, er is enig gedoe ontstaan over dit boek, Het zusje van de bruid. Daarover ook straks meer. Dan Een, uh, ja, een klassieke auteur bijna, nou, hij leeft nog hoor, maar uh, doet al jaren mee en schrijft telkens weer lijkt het hetzelfde boek. Ik heb hem een tijdje niet gevolgd en ik ben er maar weer eens aan begonnen. En het is toch wel weer prachtig. Patrick Modiano, of Modiano, eh, Franse auteur. De Horizon gaat ook altijd over herinneringen. Een detective van het verleden wordt hij wel genoemd. En eh, van een uh, Nederlandse auteur, ik heb hem al eerder hier besproken, Frans van Dijl. Die heeft een boek uh, gepubliceerd, een novelle, wordt dat chic genoemd. Hè, tegenwoordig worden 130 bladzijden gewoon als roman op de markt gezet. Maar hier staat uh, novelle op. Oh. Het boek heet Monday, Monday. Nou Peter, monday, monday. De en de papa's. Ah, ja. ja. Dus we belanden met uh, Frans <coughs> van Del midden in de jaren 60 Kijk. Ja. Goed, dat dus uh, over een minuut of twintig. Stom bellen we ook nog even met de Belgische kunstenaar Kamar Goerka... die deze week 24 uur lang achter elkaar in het Stedelijk Museum... kunstwerken maakte, kunstwerken maakte op zijn iPad. En die werden geprint en dat ging uh, gisteren om 11 uur dan ook weer in de Shredder. Ja, dat is een mooi festijn. We besluiten deze nieuwsshow met een nieuwe uitvalsbasis... voor een verkenningstocht van de Amsterdamse grachtengordel, het Grachtenhuis. Maar we beginnen met een feest op de fiets. Ja, maar de vraag is wel natuurlijk of u voor een uitnodiging op dit feest van list en bedrocht echt zit te wachten. Want volgens wielerschrijver en liefhebber Herman Chevrolet is wielrennen niets meer, maar vooral ook niets minder dan dat. Na bijna een halve eeuw liefde voor de wielersport deed hij een frappante ontdekking. Wielrennen heeft dezelfde structuur als de mythen en verhalen uit de klassieke oudheid. En door het kraken van de code heeft geen enkele wedstrijd nog voor vorm. Aan de vooravond van een van de meest mythische koersen... en dat is natuurlijk de Ronde van Vlaanderen... voorspelt Herman Chevrellet voor ons het wedstrijdverloop. Goedemorgen. Goedemorgen. Het feest van list en bedrog, dat is de titel van uw boek. Wat is er feestelijk aan list en bedrog? Het feestelijk aan list en bedrog is omdat nou, laten we zeggen, wielrennen een literair genre is, is dat toch wel een van de mooiste. Wielrennen is een literair genre. Ja. Laat ik nou denken dat het om stevige kuiten gaat. Nou ja, dat gaat ook, maar je moet het nog wel doen. Maar wielrennen is meer dan sport. Wielrennen is een literair genre. Nou, laten we even terugkomen op list en bedrog. Ja. Waar dat een essentieel thema van is, en list en bedrog. In romans of in films is toch wel ongeveer het mooiste om naar te kijken. Absoluut. Daarom is het een ja. feest. Ja. Maar waarom u noemt het een literair genre? Kijk, u, u bent daar al heel lang mee bezig. U bent tot, een, tot die ontdekking gekomen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de argeloze luisteraar denkt: hè, wat zegt die man nou? Is wielrennen een literair genre? Ja, Hoezo? Dat, uh, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat zegt: god, dat was toch sport. Ja. Maar de structuur van een wielerwedstrijd. en niet alleen dat, het leven van een wielrenner. Is gelijklopend met dat van een klassieke held. Leg doe dat eens verder. Uh, een klassieke mythe. Nou, wat is een klassieke mythe? Nou, ja, ik kom, maakt nou niet uit waar ze vandaan komen: Griekenland, Scandinavië, desnoods Maya. Hebben allemaal dezelfde basis. En dat is dus uh, het verhaal van een jonge man die um, zich geroepen voelt zijn gemeenschap te verlaten om iets belangrijks te verrichten. Dat kan zijn zijn gemeenschap redden of op zoek naar een schat. Eldorado, het gulden vlies. En aan het einde van die rit wacht hem de eeuwige roem. Maar om daar te komen moet hij heel veel gevaren uh, overwinnen. overwinnen. Heeft hij vijanden, moet hij vriendschappen sluiten. Soms is het een kleine groep. En dat zijn dan de knechten. Mm -hmm. Het leuke is dat hij onderweg, om hem te helpen... Uh, eerst een bijna doodservaring moet beleven. Dus hij gaat daar bijna aan ten onder. En dan komt er de wijze oude man die hem verder helpt. Huh? En het leuke is... Het zit vol met Wie is de, dan die wijze oude man? De mentor. Oh. Dat kan uh, de ploegleider de zijn. Ploegleider zijn. Okay. In het geval van Lens Armstrong, Johan Bruyneel. Huh? Het leuke is natuurlijk dat de wijze oude man, de held dat komt heel ver terug, ofwel een magisch zwaard geeft... maar veel belangrijker, een levenselixier Dat ja. hem tot bijzondere krachten schenkt. En dat is de doping. Dat zou de doping kunnen zijn. Laten we... Wat rustig ruimte, doen. Gewoon uh, een goede uh, sportdrank. Hè? Stel van, voor uh, dat iemand zit te luisteren dan, ja. die, en die denkt... ja, ja uh, leuk, uh, kakel, gezellig, maar verder aan met je literaire genre. Ja, ja, ja, Ik wil gewoon uh, uh, weten hoe het zit. En wat is dat list en bedrog dan? Uh, het list en bedrog is dat uh, het wielrennen is een wereld... die volledig is opgebouwd uit elkaar. De duvel aan doen, poot draaien... coalities vormen met andere ploegen. En dat allemaal om je tegenstander te overwinnen. Of het gebruiken van list. Eh, zoals nu op dit moment. Eh, dat is, Vlaanderen is dat. Eh, het morgenronde van Vlaanderen heilig. Pozzato is nu de grote vijand. En waarom? Omdat hij altijd op het wiel rijdt van de Vlaamse jongen. Eh, om hem door list de vernielingen te werken. Dat is de list. Maar de ja, het komt op alle niveaus. Nou, maar voor goed, list zit eigenlijk... natuurlijk ook heel veel... en bedrog zit ook heel veel in Griekse mythe. We hoeven maar Eudipoes uh, uh, en zo te denken. Daar zit ook al heel veel list en bedrog ja, in. Ja, hè, ja, ja. Maar hoe kwam u op die vergelijking... Van de, dat de structuur van de Griekse mythe... en die van een, een, een wielerronde zoveel uh, gemeenschappelijke elementen Nou, dat is nou een beetje per toeval gekomen. Want ik begon aan het boek uh, List en bedrog... en dan kwam een boek schrijven... Geschiedenis van de wielerrennen. En niet de Glorie Halleluja verhalen, toen won die en toen won die. Maar eerder, wat mij interesseerde, waarom won die ene niet? Want we weten, wielrennen, dat heeft, ja, het heeft met trucs te maken. Uh, en ik wou dat toen aan de hand van weer allerlei dramatische situaties. Maar toen bleek dus dat iemand anders met dat idee was weggelopen. Met, met die van, de, de, van die dramatische het situatie. Hij schreef een artikel ja. in de muur met hetzelfde idee van het mijnen. Los van elkaar, elkaar, dat wisten we dus niet. Maar wat voor idee was dat dan? Uh, dat, uh, er zijn 36 dramatische situaties. En dat, ja. ja... Ik zeg het, oh? uh, wielrennen is een literaire sport. Dus er komt nee, al die theorieën komen terug. Er zijn 36 scenario's, eigenlijk denkbaar. En je zoekt het scenario uit wat uiteindelijk bij de ja, koers Ja, uh, een, een dramatische situatie is bijvoorbeeld... Uh, verliefd zijn op een vijand... Ja. of uh, een gewaagde onderneming. Oh, ja. Ja. Maar laten we nu maar eens ja, naar de weg gaan. Gaat, nu gaan we verder. Moeten we niet naar het wielrennen toe? Ja, ja, ja. Nee, van nee. jou niet. hè? Ik, maar Ik vind het heel we interessant, over. dat literaire li li li li idee, vind ik heel interessant, dat je zegt, er zijn 36 in het algemeen. Die situaties die kun je ook van toepassing laten zijn op het wielrennen. En vanuit daar bent u gekomen tot die theorie van die mythe. Zie je, ik ben er zo. Precies, maar nu een voorbeeld. Bij welk voorbeeld? Nou uh, ja, doe er maar wat, want u, u heeft 300 zoveel pagina's geschreven. Het zijn allemaal voorbeelden. Nou, ben je een voorbeeld van list en bedrog? Of van een, list en bedrog. Een voorbeeld, nou, het um, nou, meest schokkende voorbeeld voor Nederlandse luisters, luisteraars is. Laat ik die dan maar gebruiken. Is uh, hoe Jan Jansen zijn toeroverwinning heeft behaald. Ja, vertel. Uh, uh, hij was een redelijk bekende uh, renner. We hebben het over het jaar 1968. En er waren niet grote wielervertretters. Jan Janssen was misschien wel de, de meest bekende die meedeed aan de Tour. Nou, wat gebeurde de dag voor het einde van de ronde van Frankrijk? Dus de, voor de zaterdag. Ontstapte een grote groep renners. En wat blijkt is dat een zekere André Poppe de Tour zou kunnen winnen. Nou, daar hadden de organisatoren dus helemaal geen zin in. Dan hebben ze dus het uh, peloton opgejut, harde rijden. Met het geven van extra winstpremies. Het uh, beloven van uh, rijden van criteriums, et cetera. Nou, die situatie werd rechtgezet. Oh, oh, gaat er dan ook iemand van de organisatie naar Poppen toe. En zegt: zeg, vrienden, uh, dit is wel mooi geweest zo. Nu ja, dat hebben ze plassen. ook geprobeerd. Oh. Poppen had zoiets van: nou, pff, krijg het maar, jongen. Ik krijg je gewoon lekker door. Maar, ja. ja, die jongen had ook nog nooit van zijn leven één wedstrijd gewonnen. Dus ik dacht, nou, dit is lekker binnenkomen. Maar goed, dus die situatie was rechtgetrokken. Maar nog niet helemaal, want er had nog Herman van Springel... die aan de leiding stond. En dat zinden ze dus ook niet, want toen er tijd was... Herman van Springel, nou, helemaal geen uh, bekend renner. En er moest nog een tijdrit worden gereden. Nou, Jan Jans had nog nooit van zijn leven... van Herman van Springel gewonnen in een tijdrit. En dan zijn er allerlei rare dingen gebeurd... Uh, nou, laten we het zo zeggen. Dus dat, uh, Jan Jansen heeft de tijdrit gewonnen. En Jan Jansen wist dat hij niet naar de dopingcontrole controle moest. Dat is even, was waarschijnlijk een van de weinige keren... dat de winnaar van de Ronde van Frankrijk niet is gecontroleerd geweest. Nou, als dat geen mooi verhaal is van ja. bedrog, ja. dan weet ik het er ook niet meer. En wel schokkend over de meeste U Nederlanders. U gaat er gewoon vanuit dat hij stijf stond van de doping? Ja, daar ga ik wel vanuit. Maar, kleine kanttekening, dat is ook het mooie aan wielenrannen... Elke deelnemer aan die sport weet dat er list en bedrog is. Dus als je wielrenner bent, speel je het spel mee. Dus Jan Jansen, Herman van Springel, als die elkaar ontmoeten nu... die geven elkaar een handje, drinken een biertje... en halen anekdotes op van, weet je nog, toen... Dat is ook essentieel aan wielrennen. Je gaat echt niet rollenbollend de deur uit. Hè? In het begin van uw boek legt u voor uh, de, de misschien ook niet in wielrennen uh, geïnteresseerde of bekende lezer uit hoe het werkt. En dat begint met een verhaal over uh, een Nederlands renner die in, dan in de amateur tijd nog uh, het, het, ja, zeg maar aan iemands uh, wiel wil plakken. En daarmee stopt, nou u moet het... Maarten Ducro, Die kennen ja. we ook als het, commentator. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is een uh, mooi verhaal. Dus Maarten Ducro uh, ontsnapt met uh, de naam Reinier Hassink. tijd bekend amateur. En Reinier Hassink wil uh, winnen. En die belooft 150 Toen de tijd moet dat redelijk wat geld geweest zijn. Als ik mag winnen. Maarten Ducro was en is een brave, eerlijke man... En die had daar geen zin in. Dus die zei, nee, dat doe ik niet. Ik ga rijden om te winnen. Nou, hij wint dus niet. En het einde van het verhaal is dus geen overwinning. Geen 150 gulden. En de hoon van zijn ploegmaats die zegt, van, nou, waarom heb je dat nou niet gedaan... Neem dat geld nou aan en verlies. En misschien had je alsnog kunnen winnen. He? Dan had je twee keer gecashed. Dat is wielrennen. Ja. Dat moet je weten. Dat is het spel. U, u zegt dat uh. er in iedere uh, koers een duidelijke structuur zit. Ja. Dezelfde structuur. Uh, steeds of niet? Bij, bijna, bijna steeds. En per wedstrijd bedoel een vlakrit ritten de ronde van Frankrijk is... Iets anders dan de Ronde van Vlaanderen natuurlijk. Maar hoe, ja. hoe is, hoe is dat, die structuur dan? Uh, de structuur is, die loopt ook uh, grotendeels gelijk met het klassiek verhaal. Ja. Uh, man die wil ontsnappen oh, aan ja, de groep. Ja. Ja. Uh, op weg naar de zee. Uh, het, de schat ja. die aan het einde ligt. En dan wordt geconfronteerd ja. met uh, vijandschap. Oh, ja. uh, verraad. Uh, gevecht, het gevecht met het monster is ook klassiek. Nou, monsters zijn in dit geval uh, bijvoorbeeld straks de opeenvolging van Hellingen, de stroken, ja. En dat moet allemaal overwonnen worden. En, en hij kan ook heel veel pech, uh, ja, uh, lekker bon. Het, het uh, als hij dat allemaal achter de rug heeft, dan kan hij winnen. Maar kunt u dan ook voorspellen wie er gaat winnen op grond van deze structuur? Uh, nou, Ongeveer. Ongeveer wel. Ik, ik kan wel het wedstrijdverloop voorspellen. Doet, gaat... uh, doet u dat maar eens even voor morgen? Voor we gaan... morgen, oké. Okay, ja. la, we... Kijk, iedereen gaat ervan uit dat Kanselara zal oh. winnen. Ja. U ook? Nou, ik ben daar niet zo zeker van. Oké. Okay. Maar goed, dit terzijde. Nou, het wedstrijdverloop morgen. Nou, uh, de groep uh, staat aan de Markt en Brugge. Na 12 kilometer ontsnappen er 5, 6 renners, die nemen acht minuten voorsprong, zes. De televisiecommentatoren zeggen dan altijd... dat doen ze voor hun sponsor. Dat doen ze voor hun sponsor. Dat, dat is ook weer een zij-effect. Dan komen ze aan de eerste heuvelzone... en dat uh, moeten zij dus onnoemelijk leed overwinnen. Dus al die hellingen. Dus zij redden dat niet... Uh, dan hebben we dus de Kluisberg. Uh, dan komt de Koppenberg, de Taijenberg, Dan wordt die groep ingelopen. Dan gaan er een aantal uit, ontsnappen er weer. En dan komt de definitieve plooi op de Berendries. En dan blijven er nog drie, vier over op de muur van Gerardsberg En dan wordt ja, wie, het uitgevocht. Maar wie uh, dat is, dat... Uh... Ja... U, u, u, stel dat ik het echt ja? zou weten, ja. zou ik het hier niet zo nee, aan is... de radio zeggen natuurlijk. Nee, maar luister, wat wij vinden. natuurlijk willen weten, is die koek van tevoren al verdeeld? Uh, nou, hele grote wedstrijden niet noodzakelijk. Maar het leuke is dus dat de wedstrijd altijd volgens hetzelfde schema verloopt. Alleen de poppetjes zijn anders. Alleen de poppetjes zijn anders. Nou ja, anders. Dan, dan is het nog steeds spannend. Ja. Nou, dan, je kan ook zeggen, dan is het juist helemaal niet meer spannend. Ja, het is maar goed hoe je het bekijkt. Hè. Nou, ik zal zeggen, toen ik het boek had schrijven was, uh, toen ik die structuur uh -huh. door had, vond ik het eigenlijk tijdens niet meer leuk om naar wielrennen te kijken. Was, maar, oh ja, nu dit, nu dat. Nee. Maar u zegt ook, uh, ik, ik heb als kijker alles aanvaard. Zoals ik een boek lees of naar een Hollywoodfilm ja. ga, zo kijk ik naar het wielrennen. Wat je ziet is niet echt. Als je het zo benadert, beleef je er weer genot aan. Ja, dat klopt. Ja, want je kijkt ja, als je naar de biologie. Nou, stel nou, een Hollywood film. Dan weet je toch ook wel, als je reëel bent, hè, een grote Hollywood film, hoe het verhaal zal verlopen. Oh. Een romantische comedie, dat weet je toch mm. op voorhand. Ja. Hè? Maar als het goed gemaakt is, dan beleef je daar toch plezier aan. Dus je hebt goede films, slechte films, je hebt boeiende wedstrijden. En je gaat met een rot gevoel naar huis als de held uiteindelijk doodgaat. Als het dus niet zo volgens het schema gaat? Als het niet volgens het schema gaat, dan uh, kijk je wel uh, raar op natuurlijk. Oh. He, voorbeeld de romantische komedie. He. Tien minuten voor het einde uh -huh. moet er toch ruzie zijn... tussen de jongen en het meisje. Dat is toch zo. Ja. Uh, ook met, uh, laten we zeggen, Schwarzenegger films. Je weet toch hoe het uh -huh. is. Dat. Met de wedstrijd is dat ook zo. En hoe weten we ja. dat morgen bij de Ronde van Vlaanderen? Waar moeten we op letten? Eh... Uh, nou, Wie voldoet het meest aan de, de mythische held? Nou, op aan dit de moment kusie. de Oké. Okay. Ja, dat wil je ook. Ik wil de naam horen natuurlijk. Nou, nou ja. nou, Cancellare is een soort, laten we zeggen... Nou, dat is echt een... Uh, Bruce Willis, de man die... De tegenstand verplettert gewoon. En ja, staat is op, op het laatste moment uh, weg te knallen. Ja, en niemand ja, ja. begrijpt waarom. Vorig jaar, en dat had ook ja. met de Ronde van Vlaanderen te maken. Werd hij er zelfs van verdacht dat hij een soort motortje in zijn fiets had gemonteerd. Ja. Nou moet u ons eens uitleggen. Als dat werkelijk zo uh, uh, uh, geweest is. Dan moeten mensen dat geweten hebben. Dus Heeft men er nou belang bij om dat stil te houden? Of is die mythe mooi? Wat is het? Nou ja, uh, dat motortje... Het verhaal klopt niet. Wat jammer is eigenlijk. Want dat is toch wel een ultieme vorm van bedrog geweest. Ja. <laughs> maar uh, jij ja, had er wel belang bij om dat stil te houden. Want je moet toch wel de mythe in stand houden. Dat mm. vind ik wel, ja. Maar kun je of dat... Ik zie u kijken of dat nee. voldoende antwoord is op de vraag. De, nou ja, de, de vraag is natuurlijk... Je kan je ook voorstellen, als dan die wereld van list en bedrog... zo toch, ja, dat de koek eigenlijk verdeeld is... ja, dan vindt men het eigenlijk ook wel mooi... dat zo'n boef op deze manier iedereen flikt. Oh ja, op die manier. Ja, ja, ja. Maar dat wat ik zeg, van, uh, ik vond het bijna jammer dat het niet waar was. Ja, En daar bent u van overtuigd dat het niet waar was? Ja, ja, ja, want uh, daar zijn voldoende bewijzen voor. Trouwens, het is stom om met zo'n fiets te rijden... want die weegt al twee kilogram zwaar... Oh. dus er is geen renner die dat zal doen. Oh. Jij ja. Ja, nog iets? Nee, ga gaan we gaan naar maar aan. Ja. Oké, okay, uh, u hoorde dus de schrijver Herman Chevronnet. Het ging over zijn boek, Het Feest van List en Bedrog. Informatie allemaal te vinden op Teletext, pagina 260. En ook natuurlijk op onze website, nieuwshow.nl. Gaat u ons nog vertellen wie er morgen wint of niet? Oh ja, nou, uh, ja u, natuurlijk willen jullie een naam horen. Nou ja, daad, ik hou altijd van verrassingen. Um, nou ja, zo'n verrassing zal het ook niet zijn: Alessandro Ballon. Ja, oké. Okay. <laughs> Als u het goed heeft, krijgen uh, de eerste 10.000 luisteraars... die uh, hier uh, zich melden, van u een gratis boek, neem ik aan. Dat moet u contact opnemen ja, met de uitgever. Gaan wij doen. Hartelijk dank voor de komst. <lacht> goed. We gaan naar een landgenoot van u die 24 uur uh, achter elkaar uh, in het Stedelijk Museum tekeningen heeft gemaakt op zijn iPad. Namelijk de beeldend kunstenaar Kamagurka. En die digitale kunstwerken werden dan geprint op linnen en opgehangen in het museum. En uh, gisterochtend uh, tussen 11 en 12 uur was daar de afsluiting van die performance. En uh, die kunstwerken werden vrolijk in de shredder gedaan en vernietigd. Hè? Uh, we hebben Kamagurka aan de telefoon. Goedemorgen. Hallo goedemorgen. Goed, bent u alweer een beetje uitgeslapen? Uh, net. Net? Nou. <laughs> ja, ik sprak u gisteren eventjes. Bij u. u was natuurlijk af na 24 uur kunst produceren. Dat ja, ja. Ja, is natuurlijk al. Het was ook druk omdat het ook met het publiek is. Voortdurend ja. dus, um, mensen en zo. Ja. Zelfs tot uh, drie uur s morgens. Dus al, He en om uh, vier, vijf uur s morgens kwamen ze terug. Dus dat was, uh, ja. U kon eigenlijk maar twee uur een beetje ongestoord werken. Nou, ik. Ja. Maar, maar heeft het dan, dan publiek dan je... Ook de, je je medewerkers en het is ook altijd een, een iets dat je, je moet niet alleen maar een tekening maken, je moet je ook nog dan wordt dan geprint, printen, wordt dan opgespannen, wordt dan opgehangen. Dus het is het komt veel bij kijken. Uh, gelukkig had ik mijn medewerkers, maar dan ben je het ook al met andere mensen bezig. Maar die hebben me gelukkig ook wakker gehouden, ik dus, Ja, het publiek heeft u ook wel geholpen bij uw schepping. Hè? Absoluut, dat is dat is, uh, een, ja, dat is dat is dat is dubbel. Mensen geven ook ideeën doordat ze daar zijn. Soms heb ik iemand getekend die daar gewoon stond bijvoorbeeld. Die, die zei van wat doe je nu, ik zie niet tekenen. En dan draaide ik mij om en dan kon ik die tekenen. En dan had je ook weer werk gemaakt in feite. Ja, wat, wat was het onderwerp van die andere tekeningen? Ik, ik, ik was er zelf bij, ik zag ook veel over de, de, de, de hedendaagse act actualiteit... Uh, ja, ja, dat zat erbij. Fukushima zat er mm -hmm. denk ik. Libië zat ertussen. Uh, ja, zo nog een paar dingen. Hè. Uh, uh, Johan Cruijff uh, heb ik ook uh, uit de krant gehaald. Ja, met de Ajax-oorlogskleuren op zijn neus en zwangen. Ja, ja, ja dat, ja, ja. Ja, een beetje van alles, uh, alles wat, ik, wat ik, ik. Ik had 24 uur en ik wou ook niet, niet voorbereiden in die zin dat ik gewoon. Uh, Blanco wou, uh, wou tekenen. Dus, uh, dus ik moest alles aangrijpen wat ik bij me vond wat ik, wat ik vond. Uh, en uh, nou ja, er is genoeg gelukkig. Geluk. Ja. Uh, toen ging dat uh, in de Shredder hè, om, uh, om elf uur. Je zag die mensen toch een beetje uh, onthutst kijken. Vond u het een moeilijk moment? Ja, toch wel raar hè? Maar ik had het zo voorgenomen en het was ook heel bijzonder. Uh, bijzonder uh, ja, dat is iets vraag. Je maakt eigenlijk 24 uur een stuk uh, je werk. En dan plots uh, gaat het allemaal ja, in de schuilmachines. Dus, dus is zal het nog nooit meegemaakt. Nee. Wat, wat, wat was dan nou de basis van dat idee om, om het dan gewoon allemaal kapot te maken? Uh, eigenlijk omdat ik wou dat, het, dat de tentoonstelling uh, eenmalig is. en uh, Dus dat de mensen die er geweest zijn, die hebben het gezien... En uh, de anderen hebben het gewoon niet gezien. De anderen hebben nu wel. Die, die tekeningen zijn wel doorgestuurd naar uh, NRC Handelsblad. En er is een, uh, een catalogus uh, die nu die, die vandaag in de krant zit. Uh, eigenlijk de krant van gisteren moet ik zeggen. Nu al uh, er zat een catalogus in van, uh, van al de bevriezende werken in taal. Uh, maar die kunnen dan ook om, alleen maar bekeken worden op de, in de krant eigenlijk. En, en, uh, maar ze blijven mensen, toch wel... Uh... Meestal zeggen zijn, zijn mensen, ja, ik ga naar de doorslink kijken. En uh, daar gaan ze daar naartoe. Uh, een dag te laat of een week te laat. Omdat je het gewoon zo lang uitstelt. Dat je denkt, ja, het komt wel eens van, ik zal er naartoe gaan. En, en met die tentoonstelling, kijk, je moest er s'nachts zijn, bijvoorbeeld. Of je moest er. En dat, dat is toch een heel andere situatie. Je moest er gewoon wat voor over hebben. Voilà. En met dat digitale kun je dat, want je, je hebt de bestanden nog. Dus oh, die bestanden, want die, die digitale bestanden, die zijn er dus nog? Die zijn er nog. Ja. Oh. Alleen de doodstelling die verdwijnt. En trouwens, het is nog niet gedaan, want uh, in Leerdam gewoon uh, nu vrij, de komende vrijdag. Uh, ...wordt de pulp gecremeerd en de pulp wordt dan in uh, urnen uh, gestopt. Uh, die ik zelf uh, ontworpen heb uh, samen met uh, de mensen van Leerdam. Ja, en die worden uh, tentoongesteld uh, vanaf 16 april in Leerdam... ...in het Nationaal Glasmuseum. en uh, ja. Die tentoonstelling heet Het Transparante Lichaam. Is dat dan ook meteen de eindbestemming... ...of vindt er nog een verdere transformatie plaats? Nee, dat is de eindbestemming. Dat is, dat is het eind. Ja, maar goed, eigenlijk is deze 24 uur iPad performance een, een voortzetting van eerdere experimenten van nu. Ja, ja dat is een dat is, nou, experiment. Ik doe, ik, doe, ik doe dingen zoals ik denk dat ze gedaan kunnen worden. En, uh, misschien is dat een experiment, maar ik denk dat dat gewoon... Voor mij is dat de normale manier van werken. Ja. Als je de, de middelen hebt, waarom niet? En, en, en het werkt voor mij, dus... Uh, mijn beste werkvoorbeeld heb ik gemaakt van die tentoonstelling gisteren, heb ik gemaakt in de laatste drie, vier uur, denk ik. Wat ja. heel raar is, want ik was al twintig uur bezig. Maar doordat je al zo lang bezig bent, vergeet je uh, de tijd en de ruimte en ben je echt alleen nog bezig met, uh, met tekenen op het moment. En dan, dan, ja, dan komen er dingen naar buiten die die eigenlijk uh, niet voor mogelijk gewoon anders. Nee, het is misschien een goed idee om heel lang wakker te zijn... en dan komen de beste werken. Goed, hartelijk dank. Wij uh, wensen u uh, een, mooi, uh, een mooi weekend. En rust, uh, rust lekker uit. Oké, okay, dat ja. zal ik zeker doen. Ja. Dacht het voor... ja, was uh, Kamar Goerka, die dus 24 uur... in het Stedelijk Museum in Amsterdam kunstwerk heeft gemaakt. Ik denk dat ze dus in de NSC staan vandaag. Dank je wel. Ja. Ja. En ze blijven dus op zijn iPad. Oké, okay. Arie is aangeschoven. U hoorde hem daarnet al. Uh, we beginnen volgens mij bij Jeroen Brouwers. Want daar was al meteen een, een hoop recensies over. Het, het, was, het ging veel over doden. Het was zwart, herinner ik het, me. Dat het het is bij Jeroen Brouwers altijd het geval. Okay. Dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de Mooi zon. zo. En, uh, ik, ik sloeg uh, net de Volkskrant open. En uh, We blijven toch een beetje in België wat dat betreft. Uh, want uh, er staat een stukje. Uh, Oek krijgt op zijn broek. Uh, ouderwets gaat Jeroen Brouwers, 70 keer in het tweemaandelijkse Vlaamse tijdschrift De Brakke Hond. Het slachtoffer van de gevreesde polemist is dit keer Oek de Jong. Nou ja, dan gaat Brouwers ouderwetste keer inderdaad over... Oek de Jong schrijft die uh, futloze, <coughs> futloze schrijverij... die onveranderlijk bestaat uit duffe clichés en gezegden... duizenden keren gehoord en gelezen. Een beetje schrijver geeft een schop. Uk als warmteknuffel in het oude wijvenbed. Uk als voetstoof. Dieptepunt is een verhaal proloog 1952... dat als de jaarsverschank is verschenen bij de uitgeverij van Oek de Jong... Een voorproefje van een roman. Dat schrijft Brouwers over. In Ux Theemuts proza komt in tien regels liefst negen keer had en twee keer gehad voor. Nou ja, hoe kan het te schudden wat Brouwers betreft? Zo kennen we Jeroen Brouwers. De, de, de harde oordelaar over collega's. Dat doet hij al jaren. Ik heb vanuit mijn eigen collectie... Heb ik een oud nummer van Tirade meegenomen. Verschenen eind jaren 70. Tirade nummer 250. Dat heette De Nieuwe Revisor. Daar ging iedereen die toen iets te vertellen had in Nederland eraan. Hè, van uh, bekende tot minder bekende namen. Van uh, de mensen die toen in de Parool recenseerden. en de mensen die in de NFC recenseerden. Er zitten nu allemaal leuke, frisse jonge mensen die het wel goed doen trouwens. Uh, literaire tijdschriften uit die tijd. Nou ja, Brouwers is een echte polemist. Een mopperaar. Uh, heeft vaak gelijk. Roept altijd op tot schoonheid. Het gaat hebben om stijl. En dat. Dat zien we terug in zijn nieuwe roman. He, zo maak ik even het uh, bruggetje. Want je mag de hoofdpersoon nooit vereenzelvigen met de auteur zelf. Maar in dit geval lijkt uh, de held van uh, de nieuwe roman van Brouwers Bittere Bloemen... toch wel erg uh, op onze Jeroen. Het is ook een oude mopperaar en niks deugt en niks is goed. Hij heeft ook nog eens een hersenattack uh, net achter de rug. Dus uh, in zijn hoofd klotst en uh, maalt het en doet het. Hij is een beetje uh, de weg kwijt. Terwijl het is een, uh, het is een beroemde man. Het is, uh, de hoofdpersoon heet Hammer. En dan staat er, die naam zegt ons iets... Hij is Julius, Julius Gerhard, Marius Hammer, Jules voor intimi, maar die zijn er niet meer. Hij staat al dan niet met portret van decennia geleden getooid met dus... Het woord snorkel naar de werken nou nauwelijks... onschuldig worden gebruikt trouwens, maar goed. Getooid met snorders die als een gekantelde accolade... door zijn gezicht golft in iedere encyclopedie. Als ook in letterkundige handboeken, repertoria en platen En dan komt het in de steek gelaten door de tijd. Wie raadpleegt dergelijke naslagwerken nu nog... alsof er niet hoe lang al internet, Wikipedia, Google bestaat. Woorden die Hammer kent, maar hij weet niet wat ze betekenen. Nou, de, de, de toon is daarmee gezet. Hè. Hammer is een man uit de tijd. Hè? Dus het is een ex-rechter... ex-politicus, ex-schrijver. Het is echt een man die het gemaakt heeft in het leven. Maar ja, hij is weg. He, hij, hij is uit een, zijn tijd gezakt. Hij is uit zijn tijd gezakt. Hij zit nu op een cruise. Daar zitten ook wat oudere mensen, maar die hebben het wat beter bijgehouden. En tot overmaat van ram komt hij daar een studenten tegen. Mm. Een meisje dat hij 10, 15 jaar geleden in een schrijfclubje, schrijfgroepje heeft gehad. Dat was toen 18, dat meisje. Dat is nu nog een jonge vrouw van 30. En Hammer is meteen weer tot over zijn oren en in de war en van slag. Nou ja, we zien een, een onmogelijke liefde uh, opdommen. Uh, en um, uh, nou ja, het werkt heel goed. Het is een verhaal van niks als je het zo vertelt. Oudere man, in, uh, in de war door een meisje. Is het well, uh, yeah. Maar het komt door die schitterende stijl van Brouwers... waardoor ik er weer helemaal in meegaat. Het zijn allemaal prachtige gecomponeerde zinnen. En ik vind dat, dat mopperen toch ook heel erg leuk. Dat, dat, uh, hè? Zelf werk ik gewoon. Ik, ik schrijf eerst met de pen ook. En dan op de computer. Maar de computer komt er bij, uh, bij uh, deze hammer niet in. Hè? Het is alsof je Brouwer zelf hoort. Hij zegt, de woorden hè, die je schrijft... moeten met de hand worden neergeschreven. Ze moeten rechtstreeks uit het lichaam stromen. Zoals bloed uit een open wond. Het op de schrijftafel uitgespreid papier... bevindt zich dicht bij het hart. Dat vlak boven de tafelrand klopt. Waar men tijdens het schrijven met het middenrif Aanleunt. De adem van de schrijver waait over de woorden, nou ja, enzovoort. Dus het is een heel ouderwets soort schrijverschap, beschrijft hij. Maar ja, ik ben er eigenlijk wel voor. En als het dit soort boeken oplevert, dan uh, hoor je mij uh, uh, niet klagen. Um, en wat ook prachtig is aan het boek, is dat het lijkt heel overzichtelijk in het begin. Oudere man, mopperend, verliefd op een meisje. Maar langzamerhand, geleidelijk, uh, gaan heden en verleden helemaal door elkaar lopen. Zoals het water Golft om de boot waarop Hammer zich bevindt. We komen op een gegeven moment op het eiland Corsica terecht, bekend van Napoleon. Daar zijn filmopnames. Uh, Nicole Kidman speelt een rol in het boek. Ook al uh, zegt de hoofdpersoon enigszins over de top heen. <laughs> dus het is nooit goed of het deugt niet. Zullen we maar zeggen: Nou, <laughs> uh, hoe het afloopt ga ik niet vertellen. Maar uh, ik vind het weer een echte ouderwetse Brouwers. En, eh, ik moet eraan toevoegen, het krijgt zeer wisselende kritieken... want het, eh, dat is tegenwoordig een beetje schering en inslag, lijkt het. In de Volkskrant werd er fors ingezet door Arjan Peters. Vijf sterren, hè, de hoogste score. Ja, kun je eraan toevoegen, als je Kluun vier sterren geeft... Dan, ja, wat moet je dan browsen? Maar goed, vijf sterren. Ik kwam er in het voorzichtig voorzichtigjes achteraan met vier sterren. Een sympathiserend interview kwam er in LSE Handelsblad... dus het leek helemaal goed te gaan. Daarna kwam eh, Jeroen Vullings in Vrij Nederland, die zo zijn bezwaar had. Ouderwetse prosa uit de jaren tachtig. Hè, beetje passé. Uh, en vervolgens kwam. Uh, Marja Pruijs. Marja Pruijs, En dat was het allerergste. Die zei. Uh, ik vond het helemaal niks. Nee, uh, bij elke zin moet je inderdaad een emmertje naast je hebben. zodat je hem meteen weer uit kan botsen. <lacht> zo Zo'n soort zin uh, gebruikt is ja ik, Nou ja, Brouwer zelf hadden er wel ook kunnen lachen om deze omschrijving, of niet? Nou, ik, ken ik hem geloof het niet, niet, hè? Ik ken hem niet echt, maar als je me beledigt. dan kun je de bal, voor... ja, je een, een, de bal verwachten. Mooi is dat, dat hè? Uh, Al die types die uh, zelf spijkerhard zijn. ja, haal het niet in je hoofd om zelf iets onaardigs te zeggen. Nee, en het mooie van Brouwer dat, dat wonder ik toch ook wel echt. Dat, uh, ik, ik kan ook wel eens lelijk uit de hoek komen. Maar wat, wat die Brouwers heeft... en dat had hij gemeen met Hermans bijvoorbeeld... die, die dossiervorming. Dus die heeft echt zo'n kamer waar hij van alles uitknipt. Als jij nu iets onaardigs zegt over hem... dan kom je in dat dossier, vrees ik. Oh, nee, <laughs> leuke man, leuke man. <laughs> en dan, dan kan hij plukken. En dat klopt ook altijd. Dus dingetjes van 20, 30 jaar geleden... kan die dan weer tegen je, oh. tegen je inbrengen. Nou goed, al die kanten, vind ik... zitten in deze roman. Maar ja... Als je, als je dus niet van dat mopperen en van dat... Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je afhaakt uh, ergens halverwege. Maar ik vind het een schitterend boek. Bittere bloemen. Joris van Kasten. Ja, Joris van Kasten. Nou, ja, wat is daar met, met, aan de hand met dat boek? Ja, nou ja. Gedoe. Joris van Kasten die uh, uh, begeeft zich net als Brouwers eigenlijk... op het grensgebied van fictie en non-fictie. Want Brouwers presenteert zijn boeken als romans... Hij schrijft ook polemieken, die dingen die zijn uh, strikt gescheiden bij Brouwers. Bij Joris Verkasten is, is die grenslijn een beetje aan het vervagen. Hij is een journalist die op een literaire wijze vertelt... over wat hij zelf heeft meegemaakt, her en der. Dus het vorige boek, uh, Lelystad. Uh, uh, nou ja, dus beschrijft hij zijn jeugd in Lelystad... en wat er van de ooit ja. gedroomde Lelystad, hè, van die stad, geworden is. Ja, Dat niks is, uh, namelijk. Volgens hem is nou het ja. totaal mislukt, ja. Hè? Ja. Uh, nou, daar is ook wel enig rumoer over ontstaan. Maar dat is niets vergeleken met wat er met dit boek is gebeurd. Het zusje van de bruid. Ondertitel Relaas van een onmogelijke liefde. Uh, daarin beschrijft hij hoe, hoe de journalist Joris... een uh, tiental jaar geleden op een tijdschrift werkte, uh, werkte. Het tijdschrift. Zo wordt het de hele tijd in het boek genoemd. Nou ja, iedereen weet dat het om de Groene Amsterdammer gaat. Uh, dat, en je kunt het ook zo invullen. Mm. Er komen allerlei personages in voor. En je weet, nee, oh, die is die en die is die. Hij heeft het geanonimiseerd, ge ge zoals hij dat zelf noemt. Dus hij noemt de namen niet. Maar de in-cloud... Uh, weet over precies, wie het ja. gaat. En uh, ik, ik kan het ook zo invullen. Ik, ik heb alleen dat meisje niet gekend over wie het gaat. Want hij heeft een relatie gehad met een meisje... dat, uh, nou ja, dat problematisch was. Dat, uh, dat uh, had suïcidale neigingen. Uh, dat was verslaafd aan drank en drugs. Heel hoogbegaafd meisje. Zeer intelligent. Maar we zien allemaal dat het misgaat. Uh, en de, het gedoe om het boek is dat... Nou ja, dat het toch te herkenbaar zou zijn. Veel mensen zien... Mm. Dus bijvoorbeeld Elspeth Essie schreef. Hij had het niet als, uh, als verslag moeten presenteren. Als waar gebeurt... Uh, maar hij had er een roman van moeten maken. Dan had hij zich kunnen verschuilen achter het feit... Nou ja, sommige dingen zijn een beetje veranderd. Of, uh, mm. En het is een roman, dus het is niet echt. Ik denk trouwens dat dat niet geholpen had. en dat hij precies dezelfde problemen gehad. Want dan had ook iedereen zich nog herkend. Mm. En, uh, en Maar, maar waarom, zegt, waarom zou het dan niet mogen? Nou ja... Uh, uh, mag wel. Ja, nou, Het mag wel, maar de, de, is de, de vraag is of dat ethisch wel netjes is. Hm. Ik zag Joris van Kasteren bij Paul de Leeuw zitten... Ja, de grote literatuurcriticus Paul de Leel, ja, ik maar zeggen. Ja. Met, uh, met de, de gedichten kennen Bakker. Nee, die had een, had, nee. Uh, had een stapeltje papier bij zich. Oh. Ja. En toen zei hij tegen Van Kastren, hij zei, uh, nou ja toen ik nog niet helemaal wist of ik homo was of niet. toen had ik een vriendinnetje en daar twijfelde ik over. En nou, nu weet ik hoe het zit. En ik heb toen een boek geschreven over die periode. En toen zei uh, Joris van Kasteren: Oh, maar dat heb ik helemaal niet gelezen. En toen zei Paul de Leel: Dat kan ook niet. Want ik heb aan dat meisje gevraagd: Zou je het waarderen als ik dat uit zou brengen? En ze zei: Nee. Dus dat heb ik niet gedaan. Kijk, Met hè, andere woorden, dat had jij ook. Dus niet hij vroeg aan Joshua... waarom heb je dat meisje niet gevraagd of dat wel of niet... Hè, want uh -huh. dit is wel erg uh, bot voor haar. De uh, nou, avondkast ja. heeft nog... die zei, ja, ik heb er wel geprobeerd nog... Uh, maar ik, ik heb geen contact meer met haar. De ouders uh -huh. houden er weg. Of, uh, uh -huh. uh, maar goed, je kunt er dus eindeloos over discussiëren... of het wel of niet kan. Uh, maar de vraag is natuurlijk... Is het een goed boek? Een goed boek hè, ja. Want ik heb er allemaal eigenlijk niet zoveel mee te maken... of het wel of niet echt nee. gebeurd is. Uh, en er komt bij dat... Uh, Wat is het uh, antwoord? Ja en nee. Ja. Maar weet je, wat het ja is? En nee. weet je wat het is? Mensen die bezwaar tegen het boek hebben, die zeggen ook: die Joris die had moeten ingrijpen. Hij heeft niks gedaan om dat meisje te helpen. Hij heeft een relatie gehad met dat meisje. Hij heeft er naar de kloppen zien gaan. Hij stond erbij. Hij keek ernaar en hij heeft er een boek over geschreven. Hij had meer moeten doen. En het leuke van het boek is, of het leuke is misschien niet helemaal het goede woord, maar het aantrekkelijke van het boek is dat de hoofdpersoon, Joris dus, zichzelf meteen aan het begin van het boek als onbetrouwbaar neerzet. Ik zal even voorlezen waar hij dat doet. Dat is op uh, bladzijde 23, vrij vroeg in het boek. Er staat: in het jaar voor ik Luna ontmoette, zo heette dat meisje, Luna... had ik vier vriendinnen. Het lieftallige meisje uit Lelystad... de oudere getrouwde vrouw... de dochter van een filosoof... en de grafin. Op het lieftallige meisje uit Lelystad was ik uitgekeken. Dat vertelde ik haar, maar ze wilde het niet weten... Ik begon haar te bedriegen met de oudere getrouwde vrouw. Nou, Zo gaat het hele hoofdstuk door. Dat is tamelijk hilarisch. Maar je, je begrijpt eruit dat het van deze jongen niet moet komen, de redding. He, de, de, de, ja, de ene vrouw is bij wijze van spreken inwisselbaar uh, voor de andere vrouw. Dat, vind ik, dat, dat maakt het boek sterk, eigenaardig genoeg. Omdat de, ja, je ziet het drama zich voltrekken en je weet dat gaat niemand ingrijpen. Bovendien kun je je afvragen, wat kun je doen als zo'n meisje? Dat, nou goed. Het, het is dus op allerlei manieren een intrigerend boek. Wat, er, wat, er, wat ik voor kritiek heb, is dat uh, de problematiek van het meisje... is hoe erg... Dat komt niet helemaal bij mij binnen, om het zo maar eens te zeggen. Hm. Omdat ik ja het is allemaal hartstikke erg. Maar ik heb het vaker gelezen. Je, je hebt geen idee waarom ze in de war is. Nou ja, er is een gesprekje met een, met een arts op een gegeven moment. En die zegt: Nou ja, het is gewoon een, een borderliner. Hè, dus uh, we, we staan erbij en we kijken daar. En dat geeft je als voorbeeld ook. Uh, uh, hij zegt: Je vriendin is een borderliner, zei professor Boudewijn tegen mij. Hij legde uit dat borderliners instabiel en impulsief zijn. Bovendien waren ze suicidaal en hielden ze ervan zichzelf te verwonden. Prinses Diana en Marilyn Monroe waren borderliners. Nou, dit is de toon van het boek. Ik vind ook wel die stelligheid van bij de laatste boek ja, weer, leuk. Maar goed, uh, ja, er zitten allerlei intrigerende kanten aan het boek. En Joost van der kan hoe dan ook goed schrijven. Dus het is. Uh, okay. Ja, oké. Het zusje van de bruid. Hebben we nog tijd voor. Nou, ja, nou. Absoluut. Ik... Oké, okay, dan doen we Modiano. Modiano, een Franse auteur. is niet te lang, ja. Ja, dan, uh, nou, die doe ik kort even. Uh, dat is een auteur die al jaren schrijft. En al die boeken, uh, zegt men, lijken op elkaar. Um, uh, dat is misschien ook zo. Vroeger las ik hem. Ik heb het een tijdje heb ik hem uit het oog verloren. En ik dacht, nou, ik ga er weer een lezen. De Horizon heet het boek. En ik was weer helemaal gewonnen voor dit schrijverschap. Het is echt een prachtige, korte roman. Uh, het gaat over een oudere schrijver, prijzenschrijver, Jean Bosbans. Nederlandse achternaam, Bosmans. Bosmans. Uh, en uh, die heeft een notitieblokje, zoals schrijvers dat soms bij zich hebben. Wat van Brouwers trouwens helemaal niet mag. Want als je het niet kan onthouden, is het niks waard. Maar goed, hij heeft een notitieblokje bij zich. En als hij zich wat herinnert, dan uh, schrijft hij daarin iets op. Dus zo herinnert hij zich opeens een meisje van vroeger. Hij kan het niet precies plaatsen, maar opeens... Uh, en, uh, uh, hij herinnert zich ook de entourage rond het meisje, de vrienden daaromheen. En geleidelijk aan groeit er een verhaal. En dat doet hij toch wel fascinerend. Want het is echt een detective van het verleden. Dus je, je denkt eerst, het zijn gewoon herinneringen aan een soort jeugdliefde. Hè? Nou ja, mooi, hebben we allemaal wel eens gehad of zo. Maar al gauw heb je door dat er toch wel meer aan de hand is. En dat, dat is heel geraffineerd zoals deze Modiano dat doet. En bovendien is het boek de moeite waard door de... Uh, uh, het, door, de, over door de bespiegelingen, de overpijnzingen die erin zitten... Uh, over, over uh, verleden uh, en heden. He, uh, ik, ik zal één voorbeeldje uh, geven. Op een gegeven moment denkt de hoofdzoon: ik leef nu nu in Parijs en ik denk aan het verleden. En het is een totaal vreemde wereld voor mij. En ik denk dat als ik het op de een of andere manier voor mekaar krijg... dan kan ik dat zo weer terugvinden in dat verleden. Daar is niks veranderd. En dan staat er, uh, daar in dat verleden leiden ze een parallel leven. Buiten de tijd. In de geheime plooien van die wijken van vroeger... leefden Mark en de anderen nog net zoals vroeger. Om hen te bereiken moest je de geheime gangen... door bepaalde gebouwen kennen... en de straten die op het eerste gezicht leken dood te lopen... en niet op de plattegrond stonden aangegeven. In zijn dromen wist hij hoe er vanaf een bepaald meet, hoe van er vanaf een bepaald metrosesom kon komen. Maar als hij wakker werd, had hij geen behoefte... om dat in het echte Parijs na te gaan. Of liever gezegd, hij durfde het niet. Nou, Dat zijn prachtige stukjes... met die filosofieën over verledenheden en hoe dat werkt. En als ik mensen, nou dat zal voor jullie ook wel gelden, lang niet heb gezien... zitten ze ook nog in mijn hoofd zoals ik ze lang geleden heb gezien. En ik weet eigenlijk ook niet zeker of ik ze dan terug wil zien zoals ze nu zijn. Nou, daar gaat het boek een beetje over, de horizon. Dan heb ik nog één boek. Ja. Monday, Monday, van uh, Frans van Dijl. Ik heb hem hier eerder besproken, in een eerder boek van hem. De Jonge Minnaar, dat heb ik toen een zwarte komedie genoemd... in Engelse traditie. Ik citeer nu mijzelf in de trolls Dat wordt in Nederland niet zoveel geschreven, zwarte comedies. Hè, want vaak is het een beetje zwaar op de hand. Of is het, uh, maar echt een beetje, beetje anglo saxische humor had hij. Nou, dit zou je kunnen zeggen is een echt Nederlands boek. Een korte uh, roman, een novelle wordt het genoemd. Omdat het over een jongetje van tien gaat. En uh, nou ja, we krijgen... Een oudere man die niet expliciet... die oudere man komt nauwelijks in het boek voor, terugblikt op... Hoe hij was toen hij uh, tien was. Nou, dat is uh, een feest van uh, herkenning. Het boek heet Monday, Monday naar de mama's en de papas. Monday, Monday. Ik wou de Express. Niet, niet altijd, want je krijgt het de hele dag niet meer uit je hoofd. <laughs> <laughs> maar zoek het even op op de computer, want het is toch wel een fascinerend liedje. Ja. Mm. En uh, hij gebruikt het, en dat maakt het uh, extra interessant, uh, als een rieselig liedje. Het jongetje van tien is bang voor het liedje. Oh. En daar is ook een uh, directe oorzaak voor, want hij is gaan zwemmen in het zwembad. En uh, terwijl hij daar zwemt, klinkt Monday. Monday op de achtergrond en een man verdrinkt dan in het zwembad. Mm. Dus dat wordt eruit. Dat uit... heeft hij al een gekoppeld. Ja, dus, dus telkens als hij als dat liedje hoort, of dus hij zit met doosangst zit hij naast de radio als arbeidsvitamine wordt opgezet. Dan denkt hij als alles maar langskomt, oh. maar niet Monday, Monday. Oh, mooi. <laughs> uh, nou ja, dus dat geeft dan een zekere spanning. En bovendien. Uh, het boek is aantrekkelijk door al die herinneringen. Echt jaren 60 roept hij helemaal printa-eten. Nou, noem alles maar op wat je zelf kan bedenken. Het zit er allemaal in. Uh, wat heel schattig is, is dat het jongetje voetbalcommentaar geeft... op zijn eigen zolderkamertje met, uh, met een uh, haarkrulspeld van zijn moeder... en een kleerhangertje naar buiten als een soort antenne. Gefantaseerde voetbalverslagen. Dat zullen heel veel jongetjes uh, herkennen met die nog jonge kruiven in het boek. Uh, ja. uh, eind jaren 60 speelt het, schat ik zo'n oh. beetje. Uh, uh, dat is allemaal heel schat. Maar doordat die, die dood... Uh, die, ja, dat, dat, die speelt in het boek een steeds belangrijke rol. Ik ga niet helemaal verklappen hoe het in elkaar zit... want dat zou uh, flauw zijn. En, <laughs> en hopen. Dus het is meer dan alleen maar jeugdige dingen. Er zit ook echt iets ongemakkelijks in. Het is dus niet zwelgen in nostalgie... maar er wordt toch ook wel de, de keerzijde getoond... van ja, als je aan het verleden terugdenkt... Hoe, uh, ja, klappen we daar echt alleen maar van op... of uh, krijgen we er ook een terugslag van. Als ik uh, uh, detailkritiek moet hebben... want die heb ik natuurlijk wel... Dan zit het een beetje in de... Soms zit hij die verteller er opeens in... die als het ware over de rug van dat jongetje heen zich tot ons richt. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Uh, daar staat hier de dus zin... Uh, het is vanuit het jongetje beschreven in de tegenwoordige tijd. Ik strijk over een vel en ik ga een stadion tekenen voor SDG. De club waarvan ik keeper en eigenaar ben. Nou zegt zo'n jongetje zin. En dan staat er tussen haakjes... De afkorting staat voor Snake doet goed... In Snake en Omgeving speelden zich, naar nou, ik altijd dacht, de avonturen ah, ja. af uit de boeken, die ik als bijna elfjarig kind verslond. Dat is, is een ja. ja. ja. ja. uh, maar. Moet, hij moet er niet steeds uitgaan, denk je, uit, uit, uit die wereld. Nee, uh, ja. Ja, of, of het moet echt als stijlmiddel ja. in het boek zitten. en Daar zit er te weinig uh, okay. voor in. Okay. Maar dat is een marginale kritiek, want uh, nou, ik heb heerlijk in de jaren zestig vertoefd. en het slot van het boek, dat moet ik zeggen, is echt het sterkste gedeelte. dan. Uh, als je al twijfels had, ga je dan helemaal om. Want okay. van de Elk, monday, monday. Klinkt dan nog goed. Informatie, hartelijk dank trouwens, Arie. Uh, informatie aan te vinden op teletekstpagina 260. En natuurlijk ook op onze website www.nieuwshow.nl. Het ontwerp van de Amsterdamse grachtengordel is een stedenbouwkundig hoogstandje. Dat is niet alleen de mening van de UNESCO, die het gebied afgelopen zomer op de werelderfgoedlijst heeft geplaatst, maar ook van de honderdduizenden toeristen die er ieder jaar een reis naar onze hoofdstad voor over hebben. En misschien nog een paar andere dingetjes, maar goed. Tot nu toe konden ze de grachten bewandelen en bevaren, maar een uitvalsbasis, van waaruit ze dat toch je goed voorbereid konden ondernemen, ontbrak. Tenminste, tot... Deze week. Want nu staat Herengracht 386 tot hun beschikking. We gaan erover praten met directeur van Stichting Het Grachtenhuis, Piet van Winden. Goedemorgen, Piet. Goedemorgen. Ja, gek eigenlijk dat zo'n uitvalsbasis er nog niet eerder was. Hè? Ik neem aan dat die plaatsing op de de zaak wel heeft bespoedigd. Ja, vreemd genoeg was het precies andersom. We hebben, eerst hadden we het plan en die nominatie was natuurlijk wel bekend... Uh, maar uh, het plan voor het grachthuis is uh, januari 2010 geboren. En uh, UNESCO heeft pas in uh, juli hm. uh, dat uh, beroemde stukje Amsterdam op, uh, op die lijst gezet. En was er toen al een financier voor dit hele geheel? Dat is het bijzondere aan dit project. een van de bijzonderheden, want het is eigenlijk in alle opzichten heel ongewoon. Er was eerst geld... Ja. En toen pas een plan. Ja, en het mooie was, tenminste begrijp ik uit alle verhalen, dat er ook nog ruim geld was. Er was zelfs veel te veel geld, want ja. we hebben maar een klein deel hoeven te gebruiken. En dat is ook meestal precies zoals Het andersom, uh, gaat meestal precies andersom. Wat wilde de financier? Uh, die wilde voorkomen dat ambtenaren gingen beslissen wat er met zijn geld zou gebeuren. Het was in eerste instantie gewoon een fiscaal probleem. Het... Uh, precies het tegenovergestelde van wat de meeste mensen aan het uh, eind van het jaar hebben. Te, geld te veel. Mm -hmm. En uh, daar zocht hij een oplossing voor. En hij wilde eigenlijk een oplossing waarbij hij iets kon terugdoen uh, aan de samenleving... die hem in staat had gesteld dat vermogen bij elkaar en je, te brengen. En je kon dit schenken en dan daarmee is het ook belastingvrij? Uh, nee, zo dat, dat uh, zo makkelijk gaat het niet. Oh. Het is, uh, dat had hij, hij had een schenking kunnen doen, maar hij koos ervoor om zelf aan de knoppen te zitten. Hij heeft dit pand gekocht? Hij begon met het pand te kopen. 7 ja. miljoen? Nee, het is uh, voor minder verkocht. Want uh, het uh, mooie was dat ik was uh, niet makelaar van de verkopende partij... maar ik was veilinghouder, dus ik mocht bemiddelen. En... Um uh, het is voor een, uh, voor een lager bedrag uiteindelijk over de toonbank uh, gegaan. Maar nog wel de grootste aftersale uit de Nederlandse veilinggeschiedenis. Ja, En het is een heel bijzonder pand. Hè? Want er zat vroeger... Uh, de, vanuit dit pand is de Amerikaanse Vrijheidsoorlog gefinancierd. Ja, nou ja, het is, het is eigenlijk vanaf het allereerste begin een heel bijzonder pand. Want het is uh, een van de meest karakteristieke panden van Philips Fingbones. Uh, op, op zijn monografie staat het ook op de omslag. Uh, terwijl hij daar heel veel ontworpen heeft. Uh, en um, er hebben altijd hele bijzondere of uh, uitzinnigrijke mensen gewoond. Dat, dat spreekt ook tot de verbeelding inderdaad. Uh, ook Jan Willink, uh, de man, een van de bankiers die John Adams geld geleend heeft. Eerst voor de uh, onafhankelijkheidsoorlog en later voor de opbouw van New York. Nieuw Amsterdam dus. Ja. Die stedenband is ook een prachtig, uh, prachtige link. En het zal de Amerikaanse toeristen natuurlijk ook wel aanspreken... Ja, dat is nu al. Want het, het, het grappige was. Uh, ik heb al heel veel mensen ontvangen. in allerlei ja. lege ruimte. We hebben het in no time uiteindelijk uh, volgezet. Uh, maar ja, we wilden graag natuurlijk dat de, de reispers. Uh, daar niet pas volgend jaar over ging schrijven. Dus uh, ik heb uh, de, de meest bizarre ontvangsten van mijn leven gehad. door grote groepen Australiërs. Uh, in lege kamers rond te leiden. En wijs te maken dat daar uh, op 1 april. Wat, wat wil je laten zien? Ja, wat we willen laten zien is uh, uh, natuurlijk eerst... waarom is die grachtengordel ontstaan? Was dat omdat Jantje dacht... ik ga een mooier huis neerzetten dan Pietje? En ze hebben dat uh, aan een pittoresk stukje uh, Amsterdam gedaan. Nee, dat bleek niet het geval. Uh, er was een middeleeuwse stad die veel te klein was geworden. Uh, immigranten klopten op de deur. Die konden er eigenlijk uh, geen plek vinden. Er was ook geen ruimte voor, voor uh, ontwikkeling van economie of industrie. Uh, in alle opzichten zat die stad ingesnoerd in zijn oude vesting. En daar moest een list verzonnen worden uh, in de Bommeliaanse traditie. En uh, die list die gaan we in uh, Kamer 2 laten zien. Eerst zie je die benauwdheid. en uh, nou ja, de, he, Nergens is meer ruimte je voor. Je het over de tentoonstelling. Precies. He, die erin zit, ja. uh, we hebben dus een multimediale uh, gang. Een vertelling. Maar ik mag het niet expositie noemen van de makers. Het is een multimediale vertelling... En, uh, maar da daarmee doe je het eigenlijk tekort. Want het is, het is uh, veel meer dan alleen een vertelling. Het is visueel ook uitzonderlijk sterk. Het is uh, uh, uh, bijna een beleving. Nooit experience. Maar wat laat je dan zien? <laughs> wat we laten zien is dat er een plan gemaakt is. En misschien wel het meest briljante stadsuitbreidingsplan ooit. Uh, je hebt, uh, je hebt uh, een, een typisch stukje polder... Uh, vergadertechniek uh, in een vergadering waar je, waar je te gast bent. Daar zit de burgemeester, daar zit de schatkistbewaarder... Daar zit de groenvoorziener, daar zit de stadsarchitect en de vestingbouwer. En die begint en die zegt, we moeten een cirkel maken... want dan kunnen we het verdedigen. Ja, dus trek nou een hele grote cirkel om die oude stad... en ga daar binnen huizen bouwen. En dan zegt de schatkistbewaarder... ja, ik kan geen ronde, huizen verko geen ronde kavels verkopen... want niemand wil in een rond huis wonen. Dus maak een vierkanten naar het plan van Simon Stevin. Nou, zo ben je... Heel, word je helemaal in zo'n vergadering gezogen en dan blijkt uiteindelijk dat wat wij daar aantreffen, dat dat het allermeeste, het geniaalste plan is wat men in die omstandigheden had kunnen uh, verzinnen. En dat blijkt ook wel, want 400 jaar later wil nog steeds iedereen daar het liefst wonen en werken van heel Nederland. Het, zijn, het heeft de duurste grondprijzen en dat, dat moet ergens vandaan komen. Zijn er geen fouten gemaakt of was het altijd een vlekkeloze operatie? Uh, er zijn wel foutjes. Maar ja? Het, ja. Wat dan? Dat weet ik niet. <laughs> <laughs> Want die, die, die uitbreiding, die het, het eerste is het een, een, een heel stuk. Het, was niet, het is niet meteen helemaal rondgegaan. Nee, het plan is wel uh, min of meer uh, uh, volledig gemaakt. Uh, maar het belangrijkste is uh, wat men dan de scheiding tussen de tweede en de derde uitleg noemt. Uh, in eerste instantie heeft men gewoon die nieuwe stadswal... Uh, die je nu kunt zien waar het Rijksmuseum aan ligt eigenlijk. Hè. Dat, is de, dat noemen wij de Singelgracht... Uh, heeft dus niets te maken met de Singel, uh, de straat uh, Singel. Uh, iedere Amsterdammer zegt het Singel. Dat is de oude slotgracht om de middeleeuwse stad heen, het, het oude water. En daar is een aansluiting op gemaakt met de nieuwe Singelgracht... en dat is de Stadhouderskade, Nassau ja. en Nassaukade. Uh, en dat is eigenlijk de eerste fase van de stadsuitbreiding geweest. En vervolgens heeft men uh, die, oude vesting, of die nieuwe vesting wel uitgebreid... Ja. Uh, uh, in zijn huidige vorm... En uh, nou, toen is Amsterdam uh, zo groot en mooi geworden als het nu is. Ja, Jullie hebben op die tentoonstelling, uh, je gaat dus door een aantal kamers heen. Hè? Ik, ben huh. er, ik ben er gisteren zelf even geweest. Wat fantastisch is, dat is een, een kamer waarin je dus helemaal rondom uh, beelden ziet van allerlei... Gebeurtenissen die zich in die gracht hebben afgespeeld. Dus je ziet dan die mensen die allemaal op die. Uh, in het water springen als de Beatles uh, daardoor die grachten uh, varen. Uh, even later zie je de, de, allemaal uh, boten die zinken, omdat mensen erop staan, omdat ze het uh, Nederlands elftal toejuichen, de Gay Parade, het grachtenconcert. Je, ja. je, je maakt dat eigenlijk allemaal allemaal mee. Hè? Ja, nou dat is ook een. Uh... Uh, het is een mooie aanleiding om even de leden van de stuurgroep uh, te noemen. Want uh, ik ben een grote leek uh, geweest ja. die zo slim is geweest... om zich te, te laten adviseren door mensen die er wel verstand van hadden. Zoals Wim Pijbers van het Rijksmuseum en Esther Agricola van Monumentenzorg. Maar hiervoor is vooral uh, Paul Spies, ja. uh, directeur van het Amsterdam Museum... en uh, schrijver van het Grachtenboek verantwoordelijk. Een van zijn adagia is... Er bestaat geen verleden zonder heden. En, uh, uh, wat is nu het grote verschil met Venetië, bijvoorbeeld? Die grachtengordel leeft. Uh, hoeveel toeristen er ook zullen komen... ze zijn altijd in de minderheid... ten opzichte van al die Amsterdammers... Uh, die daar wonen en werken. Nou, uh, feest vieren op Koninginnedag. Uh, je hebt al die andere gelegenheden genoemd. Ja. Dat wil je dus laten zien. Dus in die laatste ruimte, de apotheose... Ja. kun je zeggen van, uh, van de vertelling. Uh, daar, uh, daar zie je... Uh, dat die leeft. En daar wordt dus verbinding... Uh, uh, uh, aan je voeten ligt de stad. Ontworpen in de 17e eeuw. En om je heen... Zie je, uh, zie je dat die stad leeft en hoe die leeft. Want ja. en... je kijkt naar buiten, je kijkt zo die gracht op. Hè? Ja, en... ja, het is fantastisch. Hè? Wordt ja. er nog op een of andere manier duidelijk... waarom die merkwaardige volgorde heerengracht Keizersgracht, Prinsengracht is? Um, dat wordt in zoverre duidelijk dat um, uh, je moet wel... Wij zijn niet een, een, een soort historisch kenniscentrum. Uh, er zijn wel heel veel geleerden betrokken geweest bij, de bij, de, uh, bij het ontwerpen hiervan. Nee, maar kijk, de, de volgorde zou zijn natuurlijk herengracht, prinsengracht, keizersgracht. Waarom, waarom is dat anders? Uh, ja, dat heeft te maken met de volgorde waarin ze aangelegd zijn. En uh, de, de herengracht is aangelegd voor de heren van Amsterdam, voor de burgers... die samen uh, uh, die, uh, dat hele plan bedacht hebben. En dan kom ik toch bij... Uh, wat we niet mogen vergeten. Uh, wat maakt die grachten ook zo uniek? Dat zijn die gigantische tuinen die daar uh, zijn. Nou, dat is nou typisch een, een, een, uh, uh, iets wat heel mooi in lijn is... met het feit dat het door de burgers zelf ontworpen is. Uh, dit waren dus de mensen die dachten... nou, als ik daar ga wonen en ik ga niet iedere avond uh, op mijn fiets naar de Vecht... Uh, dan wil ik ook een huis met een grote tuin hebben. En uh, uh, wat wij... Uh, uh, uh, aantroffen bij dit pand, was een tuin van 450 vierkante meter. En Michael van Gressel, uh, de wereldberoemde landschapsarchitect... die heeft voor ons daar een uh, keurblok in Heesters ontworpen... Ja. waar je bovenop kijkt en waar je precies ziet... hoe fantastisch ja. die grachtenhuizen uh, gebouwd zijn. Ja. Die hebben allemaal dat groen om zich heen. En inderdaad, als je midden in de week daar in die tuin gaat staan... dan is het stil. Dank je wel, Piet. Ja, de mensen moeten er maar naartoe. De, ze moeten wel van tevoren zich uh, inschrijven, hè, want uh, jullie willen niet zulke lange rijen als bij het Annofrakenhuis. Dat mag niet. Uh, nee. Ze moeten naar www.hetgrachtenhuis.nl okay. en kunnen dan een kaartje kopen voor 8 euro. Oké, okay, dank je wel. Het gaat dus over graag 386. Heel veel succes ermee. U kunt zometeen nog luisteren naar Breedta Daar zitten Mark Harpers, VVD, Ronald Plasterk, PvdA, Dennis de Jong van de SP. Tot zo.